Ja, Paul Ricouw en Mieke Boeven 40 jaar. Merlina, er is een boek uit en straks komt de reeks opnieuw uit op uh, VRT Max. Ja, ik ben daar blij om, want uh, het heeft op VRT Nu gestaan, dus de voorloper van uh, VRT Max, tot, uh, tot eind december vorig jaar. En vele mensen vroegen mij waarom is dat plotseling verdwenen. Daarom ben ik blij dat ze het uh, ja, terug gaan ja. erop zetten. Paul, jij hebt zelf uh, de casting voor een groot stuk uh, voor jou rekening genomen voor deze serie. Hoe ging dat uh, in zijn werk? Ja, kijk, je leest het scenario uiteraard hè. Je ziet wat voor een personages erin komen en dan begin je zo een beetje na te denken welke acteurs of actrices zouden daarvoor in aanmerking komen. En ja, dan begint te bellen uiteraard. Hè. Zo gaat dat. Hè. Voor Anne is hij bij jou terechtgekomen, te Mieke. Ja, Paul die zat in de zaal toen ik uh, aan het conservatorium mijn eindexamen deed. En dan nadien zei, kan ik u eens spreken? En dan is hij daarover begonnen. En dan mocht ik even nadenken. Maar ik kan het niet zo lang, hè? En ik heb ook niet lang nagedacht, denk ik. Dus dat ging eigenlijk heel vlot. Ja. We hadden elkaar vroeger al eens... Uh, enfin, al eens samengewerkt hoor, in een theaterproductie. Een, uh, een stuk van... Uh, Met toneel Vandaag was dat nog en zo. En zij speelden daar een heel jong meisje in uiteraard. Dat was de eerste kennismaking. En toen in de ook van die Anne en zo. Ik zeg verdorie, die figuur zou misschien wel in aanmerking komen. Ik ben er eens gaan kijken aan het conservatorium. Een, een uh, gezellige babbel gehad. En het, was, het was in orde. En jij had toen al filmervaring... Uh, want, want je had net een film uh, op, opgenomen. Eigenlijk was dat... Een heftige periode, meteen dat je aan de bak kon, hè? Ja, ja, maar toen was dat zo, hè. Nee, dat is waar, als je conservatorium deed en je studeerde af en je was goed, of allee, bij wijze van spreken, je had talent, dan had je werk. Dat is nu... Allee. Die acteurs hebben nu nog talent, maar daarom geen werk. En dat is een, een spijtige evolutie. Maar goed, ja. nee, dat was echt, toen was dat vier, drie, vier dingen door elkaar. Maar goed, ik heb het mij nooit beklaagd. En uh, nooit gedacht dat Merlina zo'n impact uh, zou gehad hebben op mezelf. Maar ook op zoveel andere generaties, zoveel later. Dus fantastisch. Paul, de lange naam van Paul is Polycarpus Tak. Dat was het, ja. Dat is in feite ontstaan uh, in een vorige race die ik speelde, waarvan er ook honderd afleveringen gelopen zijn, waar de opkopers. En dan, uh, ja, ik keek daar Pol in, en maar op een zeker moment moest ik toch een keer een officiële naam hebben, en dan heb ik voor, gekozen voor Polycarpus Tak. Die, die ja... Die kwam uit mijn brein, zo in één keer. Polycarpus, zo, de heilige Polycarpus zeker. Als ik die, als ik die namen inderdaad opzoek dan kom ik bij uh, bischoppen terecht en heiligen. Het was een heilige, hè. Voilà. En uh, ik zeg, ik heb dat altijd zo tof gevonden van die namen die, die niet alledaags zijn, maar toch ergens naar verwijzen en zo, hè, die echt bestaan. Ja. Ja, het is eigenlijk ook wel de komische rol. Hè? De, de andere hadden een hele serieuze een rol. Serieuzer, ja. Uiteraard, ja. Dat, dat klopt. Dat klopt, inderdaad. Ja. In, uh, in mijn vorige feiten, de opkopers, was dat Boeikens. Dat was uh, Ronnie Waterschot die speel, dat speelde. was meer de komische uh, rol. Maar uh, hier was ik dat dus een beetje, ja. ja. Dat klopt. Er zijn ongelooflijk veel destijds, voor die tijd, stunts moeten gebeuren. Dat moesten jullie vaak zelf nog doen. Vooral jij, Mieke, hebt als Anna wel het een en het ander moeten, moeten doen. Ja, ja, ja, inderdaad. Uh, wat hebben we allemaal gedaan? Paul, help mij. ULM uh, in de mini rijden zonder echt te remmen. In speedboten. de uh, Ja, ja, op de Sealing. Met de Sealing. Of sea, Ja, de Sealing heet de boot, denk ik. En de Seaking dat waren de dingen van, uh, ja, uh, een keer ergens aan een trein hangen, op een watertoren klimmen, in een put vallen die dan een meter en een half diep leek te zijn zonder dat we dat... Enfin, zo'n dingen allemaal, ja, top. Ik vond, ik vond het altijd spannend, want ik was vroeger, als ik klein was, nogal een uh, fanaat van stripfiguren en stripalbums uh, te lezen. En ik vond het al tof wat ze daarin konden beleven. En hier in Merline mocht ook zo af en toe zo een keer wat zaken doen. Dat vond ik heel, heel tof. Kan je dit eigenlijk als een verfilmde, of een serie die eigenlijk als, als basis de strip als idee heeft? Het zou, het zou kunnen. Het zou kunnen. Er is een keer een, ja, een poging geweest om er een stripverhaal van te maken, maar de tekenaar was uh, jammer nog niet goed. Na twee albums hebben we gezegd, nee, we gaan het stopzetten. en zo. We hadden iemand moeten hebben zoals iemand, die, uh, ja, zoals, zoals iemand die de kampioenen maakt of zoiets. Dat zou veel beter geweest zijn. En dan hadden we ook een hele lange reeks kunnen maken, daar ben ik zeker van. Je zit natuurlijk met dat science-fiction gegeven, hè, parafix, met Napoleon die van alles uitvindt. Ja, dat wel, ja, inderdaad. Ja. Maar een in strafverhaal kan dat ook. Hè. Ja, Lea Cousin. Je hebt de hoofdrol gespeeld van Merlina. Hè. Dat is 40 jaar oud. Hè. Ondertussen, de tijd vliegt voorbij. Hè. Ja, de tijd vliegt voorbij, maar wij zijn er nog altijd. Hè. Dus dat is het belangrijkste. En ik heb Merlina altijd met heel... En ik overdrijf geen jota, geen, geen sylame, niks... Ik heb Merlin altijd heel graag gespeeld. Ik vond het een heel leuke aflevering. En ik heb daar veel plezier aan gehad. <laughs> de kinderen ook, want ja, dat weet ik. Want de kinderen en papa's. Maar wel papa's gezien. ook. Ze. Ja, ja, dat is leuk. Wat uh, deed dat met jou toen Paul... Uh, want Paul Ricoeur was eigenlijk degene die had de, de cast samenstelde. Wat deed dat met jou toen hij aan jou dacht en jou gevraagd had destijds? Dat ik dat ze een menges met goede smaak... En als de mensen die je wit talent ziet, ze dus was iedereen geklonken. Nee, nee. Ik maak een grapje. Maar ja, ik, ik denk dat dat. Ik was heel vereerd. Ik vond het heel plezant. Ik heb er altijd graag gespeeld. Als er nog afleveringen komen. Tot dienstbaarheid altijd bereid. Dus. Jouw uh, treffelijk algemeen Nederlands. Heb je eigenlijk ook een standaard meegezet destijds? Hè? Denk je? Bij de jeugd, zo ja. Ja, dat was altijd. Dat was... Allemaal pica-bellen, goed Nederlands. Hè? Ja, ik vind het nogal belangrijk. Ik vind niet dat dat overdreven moet zijn, of dat, dat, dat je te veel nadruk moet leggen hoe goed je wel praat. Dat hoeft niet, maar ik kunt wel mooi, gezellig praten, zonder dat dat, hoe zal ik zeggen, zonder dat dat overdreven zou zijn, vind ik toch. Wat heb je van je ervaring of geschiedenis als cabaretier in die rol gestoken? Ik heb niet de indruk dat ik daar iets in gestoken heb. Ik vond dat het allemaal gelukkig, maar vanzelf, allez, vanzelf ging. Dat was altijd gezellig, dat was altijd leuk. Ik heb daarmee heel veel plezier gedaan. En als ze mij vandaag vragen, dan sta ik morgen al klaar. Hoe verklaar je dat zelf nu? Hè? We zijn veertig jaar later, er hangt een mythe rond die serie. Er is iets speciaals aan dat andere jeugdseries misschien niet hebben. Hoe verklaar je dat zelf? Dat moet je toch niet vragen. Als je nu zo'n talent zoals dat van mij kunt vastleggen, dan ga je dat toch niet verder zoeken. Nee, ik, heb, ik weet dat niet. Dat is altijd heel leuk geweest. zonder moeilijkheden of zonder... Ja, zonder... Altijd zoals het moest, vond ik. Ja. Ik heb het altijd heel graag gedaan.